Koningin Beatrix heeft met groot leedwezen kennis genomen van het overlijden van Van der Stoel. Premier Rutte herdenkt hem als een bescheiden en betrokken man die op veel plaatsen het verschil maakte. Nederland verliest volgens hem een icoon op het gebied van mensenrechten. PvdA-leider Cohen noemt Van der Stoel een baken van rechtvaardigheid. Hij was een van de Nederlanders die de wereld een beetje leefbaarder hebben gemaakt, aldus dus Cohen.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 Het weer het koelt vannacht af tot een graad of 9. Overdag opnieuw zonnig, het wordt dan 21 tot 26 graden. Later op de dag in het zuiden kans op een bui. Tweede Paasdag is zonnig, droog en iets minder warm. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. BNN. Lust, Sarayra Groenhardt. Het is Pasen en het is ook nog eens lente. Lentekribbels, eieren zoeken. En dan heb je eigenlijk nog maar een klein stapje te zetten... in, uh, in de richting van het onderwerp van de show vannacht. Want we hebben het over vruchtbaarheid. Straks gaan we luisteren naar onze BNN'ers in Boys Bar die daarover praten. En ik ga bellen met een verloskundige die mij kan uitleggen... wat een, uh, het goede leven uh, voor invloed heeft op je zaad of op je eicellen. Ja, ik moet het maar zo plastisch zeggen. Wat ik wil vannacht is dat we alle taboes die daar hangen omtrent, alles wat met vluchtbaarheid te maken heeft... dat we die een klein beetje doorbreken. Of dat we in elk geval met elkaar in gesprek gaan. Ik wil jouw verhaal horen... 0800 1121. Als je een verhaal, een persoonlijk verhaal kwijt wil over vruchtbaarheid. Of je mag natuurlijk ook altijd je mening geven. Allemaal welkom.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 was hij de meest felbegeerde vrijgezel van Nederland vorig jaar. Maar ook Welen vond de liefde. En hij zingt nu alleen maar happy songs, omdat hij zo gelukkig is. Nou, hartstikke leuk voor hem. Hartstikke leuk. Bart van der Putten. Jij mailt mij, en ik bied jou meteen even mijn excuses aan. Bart mailt mij net, ik denk één minuut geleden... Hij is je show is vanavond wel echt op vrouwen gericht. Is niet erg, begrijp ik ook wel, maar ik haak een beetje af als man... Je stem is nog steeds wat hees, maar dat vind ik dan weer niet te erg. Bart, je hebt helemaal gelijk. Misschien, ik moet er ook even dat wat breder trekken. Dat ga ik ook nu meteen doen. Bart, stel ik aan jou de vraag en aan alle andere mannen. Eerder in het gesprek met Wil uh, Berghuis, onze seksologe... spraken wij over twee typen mannen. Dat is de man die het fantastisch sexy en opwindend vindt als een vrouw zwanger is wat resulteert in een fantastisch liefdesleven tijdens de zwangerschap. En je hebt, en dat zijn meestal de, meer, de wat meer de macho mannen... een bepaald slag man die, wanneer dan de vrouw zwanger is... denkt, nou, het werk is hier gedaan. Ik vind haar eigenlijk toch niet zo heel aantrekkelijk... nu ze die buik heeft en ik, ik voel me er allemaal niet lekker bij. En die kruipen een beetje in hun schulp. Dat zijn uh, in het heel gechargeerd de twee reacties van mannen op zwangerschap. En ik wil daar even wat nuance in brengen. En dat kan alleen als er mannen bellen. Met hun eigen ervaring en hun eigen verhaal. 0800-1121. Als jij een van die mannen bent. Bart, ik hoop dat ik het zo weer een beetje goed maak. Mailman is nog meer suggesties, dan ga ik ermee aan de gang. Maar ik doe mijn best, want ik heb ook een man hangen. Serge, goeienacht. Nee, hey, uh, go uh, goeienacht. gesprek met uh, Schumacher hè? Uh, ik wil erop inhaken over de, de, de vrouwen die dan op latere leeftijd een kind zouden uh, krijgen. Ja. Snap je? Ja. Uh, ik, ik, ik... ik heb zoiets van, uh, uiteindelijk als je een, een, een moeder zou hebben die dan uh, zeg maar... Uh, uh, op een uh, 40, misschien 45, zeg maar, op de 50 jaar, een, een kind krijgt, ja, dan is het de, de, voor een kind: is dat de, de, de levensduur ja, uh, weinig aan? Want het uh, kind uh, wordt dan een jaar of tien, moeder is 60, en uh, uiteindelijk kan het misschien uh, met een, een bepaald leeftijd, is dus het kind 15, kan het dus zijn moeder wegbrengen. Ik vind het eigenlijk het mooiste om er even op terug te komen: mm -hmm. als je een, een, een moeder van een jaar of 22 bent, en je, hebt dan, en je gaat dan kinderen, uh, je hebt dan een kinderwens, en dan je zo'n kinderen op de wereld, dan kan je er nog van genieten, lijkt mij zo. Geldt dit Want alleen ik voor denk, vrouwen? Nee. Ik, kan heel goed, ik kan heel goed mee in wat je zegt qua... als je oud kinderen krijgt, dan, dan, dan, dan ben je gewoon fysiek minder in staat om met je kinderen te genieten. Maar je hebt het steeds over de moeders. Dat, ja. Eigenlijk geldt het ook voor vaders dan, toch? Voor mannen. Ook, ook, ja. Maar dan denk ik, ja, dan ga je uiteindelijk, ben je misschien 15 jaar, dan ga je je ouders wegbrengen. Dat, dat lijkt mij niet helemaal uh, lokaal, of wel? Nee. Ik, ik, ik heb zelf geen kinderen, ik heb wel een, een relatie, althans, eh, min of meer... Kijk, eh, wij hebben allebei wonen bij apart, meer een latrelatie. En we, we hebben bewust gekozen voor geen kinderen. En daar hebben we heel lang en breed over gepraat. En ik heb zoiets van, ik ken mijn eigen biologische ouders zelf niet. Dus ik heb zoiets van, ja, ik wilde u, uiteindelijk ook niet, uh, als ik kinderen op de wereld zet... Ja, dat ik uiteindelijk mijn eigen uh, vader en moeder, die ik dan eigenlijk nooit heb leren kennen... ja, althans mijn uh, pleegouders, maar ja, daar zit ik eigenlijk niet op te wachten. Dus wij hebben uiteindelijk de keuze gemaakt om dat op zo'n manier niet te doen. Ik ben zelf 43, dus ja, ik heb zoiets van, dit is nu al de tijd niet meer uit uh, om dat verder, uh, alsnog, al zou ik het willen doen om het te doen. Maar de keuze staat voor mij vast om, om Jij hebt doen. de keuze gemaakt en jij kiest er niet voor. Nee, we allebei hebben er er goed, goed over gepraat, laat het zo zeggen. Oké. Okay. Hé, hey, wat fijn dat je me even wilde bellen. Ik wil meteen vragen aan andere luisteraars om te reageren op jou. Je hebt een hele duidelijke mening neergelegd. Um, krijg niet te oud kinderen, want dan kan je niet echt genieten. En niet iedereen hoeft kinderen te krijgen. Daar kan je echt een keuze in maken. En um, die keuze moet passen bij jouw levensstijl. Tenminste, dat is een beetje wat ik eruit destilleer. Moet je lekker jong kinderen krijgen? Moet je lekker. Um, Schumacher, zoals hij zichzelf net noemde. Die zegt lekker rond je 22e, 23 ste Ik vind dat zelf wat aan de jonge kant. Maar ik wil het, uh, ik wil het van jou horen. 0800-1121. Als je wil reageren, mailen mag dus ook lust.bnn.nl we gaan zo naar uh, Boyd's Bar. Daar wordt nog steeds druk gepraat uh, over het onderwerp. Maar eerst uh, Carol Emerald, back it up. Het niet voor niets kroeg gepraat. Het zijn die gesprekken in de kroeg waar zomaar allerlei onderwerpen de revue kunnen passeren, mogen passeren ook. En dan wordt er lekker open over gepraat. Zo ook in Boys Bar, dat is de BM Bar. En daar zitten Olaf, Boris, Anna, Celeste en Chris gezellig te praten over het onderwerp. En wat een geil onderwerp is het ook: namelijk vruchtbaarheid. Maar er hangt toch ook, nou een taboe wil ik niet zeggen, maar ik ken weinig mensen die echt op een 21ste hebben gezegd zo en nu ga ik lekker thuis moederen terwijl dat vroeger natuurlijk heel normaal was maar nu heeft iedereen soort van iets oh we moeten geëmancipeerd en we moeten school en we ligt wel en misschien erg, wel, ligt wel mensen ligt heel van, erg aan het nest want ik heb mijn kluitenlaarzen gekregen. Twee dochters op haar zeventiende en op haar zestiende. Maar gewoon bewust ook? Bewust, heel ja, bewust. Okay. Maar dat is, die zijn inmiddels nu ook gewoon zeg maar achter in de dertig. Maar zij heeft, die hebben ook nog jongere broertjes en zusjes gekregen. En die hebben ook allemaal jong kinderen gekregen. Okay. Ja. Maar vind je het jammer als iemand jong kinderen krijgt? Dat je ja. denkt, je verpest nu je ik leven? Heb, ik heb laatst een keer gescharreld. Misschien klinkt dat onderbiedig. Maar met een meisje die inderdaad een zoontje had van zeven. Zij was zelf... 24, is dus ook heel vroeg al per ongeluk een kindje gekregen, wel gehouden. Dus dat vond ik wel knap van er. Maar ik vind het toch wel scare als ik als student dan naast iemand wakker word. En ik, het is echt niet verzonnen. Ik werd echt naast haar wakker en ik. Dat, wat, wat, wat gebeurt hier? En er zit zo'n kleine dreumes op je bed. En die mama. zit met die moeite te, te ouwehoeren. En ik denk echt van, ik lig hier in mijn blote apparaat. En er zit zo'n kind van zeven op mijn bed. Nou, ik, en dan mama, wie is dat? Ja, en ik ben al gewend om nog gezellig te ontbijten. En dan ga je misschien weg. Maar dit was ook echt dat, dat die dan... Die heeft natuurlijk nooit een man in huis. Of niet vaak, want ze zijn uit elkaar, die, die, die man en die vrouw. Het meisje en die jongen. Dus ik kreeg ook echt een de googelshow en, en ik kreeg al die dingen die zo'n kind normaal zou doen bij zijn vader. En ik dacht echt van holy shit, en ja, daar kreeg ik het wel heel benauwd van. Ja. Dat, heeft ook, dat was ook wel de reden waarom ik daar niet nog een keer ben langs geweest. Mijn ja, nou, broer die heeft dat ook een tijdje, tijdje gesproken met iemand met een kindje van een jaar of twee of drie of zo. En toen we, is er echt een soort van familieberaad gekomen van uh, ja, weet je prima, maar je moet wel oppassen, want nu ben je nog niet verliefd. Maar straks ben je verliefd, maar dan heb je niet haar. Maar dan heb je ook een kind. Ja, ja, wil je dat? Weet je wel, er komen ze twee in een pakketje. En, en dat, het, daar kan je gewoon niet omheen. Dus je moet ook heel, veel, of heel goed uitkijken. Dat je er dus niet gebruik van gaat maken. En die vrouw of dat meisje, weet ik wat dan... op een hele vervelende manier, zeg maar... uiteindelijk aan de kant schuift. Want het is ook ja, voor het kindje, dat hecht zich natuurlijk ook om een gegeven moment. aan een, een, een, een, uh, ja. een andere partner. Dus een uh, vader of een moeder. Dus het lijkt me zo zielig. Ik denk wel dat, zeg maar, dat mannen eerder weglopen bij vrouwen die al een kindje hebben dan vrouwen eerder weg zullen lopen dan mannen die al een kindje ja, hebben want dan is het zoiets van ja. oh nou maar die kan zich nou, die durft zich tenminste te committeren. Ja, ja, ja. Ja, ja. oh het leuk, is. je hebt een kind, oh schattig of je kinderen wil jeetje ja soms wel, als ik op televisie programma's programma <laughs> zie met baby's dan denk ik, oh ik wil nu een baby maar als ik dan een uur later ben of verder ben, dan denk ik, oh shit man maar hoe oud ben je? 21. Oh ja, dat maar het kan dus wel. Ja, zeker. Ik, als ik nu per ongeluk zwanger zou worden, wat echt best nog wel zou dan. Zijn niet ge heel gek zijn. Wel wonderlijk zou zijn. Hoe dan? als dat zou gebeuren ja precies. Hoe dan dan? Euh, nou, mocht ik ooit met een man in bed zijn ja. eindigen. Maar dat. Hoe... Ja dat kan. Je hebt maar nooit. Stel of van de wc-bril bijvoorbeeld. Ja, <laughs> als zou dat zou gebeuren, dan euh, zou ik nu minder snel het laten weghalen ja. dan een paar jaar geleden. Ja. Maar dat is ook omdat je er denk ik voor kan zorgen en een verantwoordelijkheidsgevoel Ik weet inderdaad, nu wel, ik zou het nu wel kunnen. Het zou kut zijn. En mijn hele leven is dan wel eigenlijk een soort van gelopen. Zo, maar maar je zou het wel kunnen. Een paar zou jaar je erover nadenken om hem weg te laten halen? Of zeg je dan bijvoorbeeld. Nee, die blijft wel zitten. Dat kan ja, het ligt dan. er ook aan van wie het is misschien. Als mij van zijn. de wc-bril, zou dus ik het absoluut dan, weg laten halen. Echt? <laughs> Als het wel. <laughs> oh, oh, oh, oh. <laughs> Ja, er komen uh, ja, allerlei onderwerpen komen voorbij. Het laatste meisje dat je hoorde, Rosanna. Misschien weet je dat niet. Misschien luister je deze show deze week voor het eerst. Maar zij is lesbisch. En daarom was het een beetje zo'n ding. Dat ze zei: Nou, als ik ooit nog met een man in bed beland. En daarom was het nogal hypothetisch in haar geval. Maar uh, dat is dus haar, uh, haar redenering. Uh, nou ja, ik zou het wel moeilijk vinden, zo jong kinderen. Want eigenlijk is je hele leven over. Uh, maar ik zou, het, ik zou het wel houden. Nou, is dat houden, niet houden. Een heel ding, ook nog. Misschien dat we daar later even diep op ingaan. Maar Atta, jij vindt... mensen moeten zo jong mogelijk kinderen krijgen. Atta, goeienacht. Het zou leuk zijn als ik iets zou horen. Atta? Nee. Nou, mijn beller die is uh, weg. Soms gaat het zo. Atta, uh, ik hoop dat je nog even terugbelt. Er is hier technisch iets fout gegaan, gaan. Zo gaat het bij Live Radio. Maar ik wil wel heel graag van jou horen... waarom je zo jong mogelijk kinderen moet krijgen. En als het niet Atta is, ik wil dat iemand anders mij dat dan vertelt. Of in ieder geval iets van een eigen mening. Geef 0800 1121 0800 1121. Straks ga ik bellen met uh, een aantal deskundigen. Zo ook Saskia, die mij kan vertellen... Um, wat seks, drugs en rock'n'roll doet voor je vruchtbaarheid... Dat allemaal in de nabije toekomst. Tussen nu en 10 minuten. Maar ook heel veel goede muziek Gewoon lekkere muziek. Zoals bijvoorbeeld uh, Killers met Human. I did my best to notice. When the call came down the line. Up to the platform of surrender. I was brought but I was kind.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 For the end My sign is vital My hands are cold And I'm on my knees Looking for the answer You got to let Scenario van de meeste jonge mensen. Lekker in je jonge jaren je ja, wilde haren kwijtraken... seks, drugs en rock'n'roll... en dan uiteindelijk toch, net als onze papa en mama's ooit deden... settelen en dan een fijn gezinnetje beginnen. En misschien wel, en dat mag je natuurlijk niet zeggen... als je een BNM-programma maakt, een beetje burgerlijk worden. Maar dat seks, drugs en rock'n'roll... dat kan best wel invloed hebben op je mogelijkheden... om dat burgerlijke leven te gaan leiden. Want niet alle lifestyles zijn even goed voor je vruchtbaarheid. Saskia Tieken heb ik aan de lijn. Verloskundige. Saskia, goeienacht. Sas, Als ik bijvoorbeeld... Ik zeg ook meteen Sas. Lekker amicaal. Ja, maar het, is, het is zaterdagnacht. En, hè? Seks, drugs, rock roll. Daar, ja. word je, daar word je toch iets van amicaal van. Nou, zeker. Saskia, als ik uh, uh, rook wel eens een sigaretje, ik ja. biets vooral, en dan kijk ik op het pakje en dan zie ik de meest vreselijke dingen staan, waaronder dat je vruchtbaarheid en de kwaliteit van, het, van de sperma bij de man uh, vermindert allemaal. Ja, dat klopt. Dat is waar. Dat is waar, ja. Want het staat op het pakje. Wat gebeurt er precies als je veel rookt met je vruchtbaarheid, zowel voor de man als voor de vrouw? Um, nou, de kwaliteit gaat achteruit sowieso van je uh, eicellen en van uh, de zaadcellen. Dus ja, ze doen het gewoon minder goed. Maar wat, wat, wat gaat er dan precies achteruit? Um, ze, zoals de zaadcellen bijvoorbeeld, die bewegen wat minder. Dus zij kunnen minder goed en minder snel uh, bij het eitje komen, zeg maar. En uh, ze zijn een soort van uh, verlamd, kun je het zeggen. Oh. Ja, dus um, nou ja, in die zin is dat gewoon lastiger voor de, voor de bevruchting. Want daar heb je een, een goede actieve zaadcel voor nodig. Goed, roken niet doen. Nee. nee Drinken, nee. alcohol. Um, is net zo slecht. Ja. Tenminste, mensen oh, eigenlijk nog bijna slechter? Nee, jongens. Oh nee. Met het hele leven aan me voorbij flitsen. Over het leven dat ik dus straks nooit meer kan krijgen, omdat ik wel voor een borreltje. Wat, wat, uh, wat gebeurt er? Als je... Wanneer is het te veel? Wanneer drink je te veel om, om nog goed vruchtbaar te zijn? Nou, eigenlijk als je al één glas drinkt, drink je al te veel. Ja, Eén glas per dag? Ja, klopt. En dan uh, heeft dat. Het is meer als je, zwang, als je al zwanger bent, is dat natuurlijk schadelijker, want dan heeft het ook invloed op de baby. Ja. Um, maar als je dus nog niet zwanger bent, dan uh, heeft dat dus wel invloed ook op die zaadcellen. En dat kan dus al bij één glas per dag, uh, kan die invloed daar zijn. Dus het, het kan ook zo zijn als je helemaal niks drinkt en uh, je drinkt een keer uh, meer dan zes glazen op een avond. Dus je gaat even een keertje lekker los. Dan heeft het zelfs ook al effect erop. Nou, de grond zakt hier onder mijn voeten weg <laughs> Sasja, ik had uh, een paar jaar terug uh, een collega, was bij een ander bedrijf overigens. Die had een fantastisch mooi leven geleid. Ja. Um, heel experimenteel geweest met uh, met, met name harddrugs, ja. uh, cocaïne en ecstasy. En die vertelde mij, die was toen 36, en die zei ja, ik heb fantastisch geleefd... en ik heb veel gekke ervaringen gehad met drugs, maar ik kan nu mijn vrouw haast niet bezwangeren. Ja, dat kan, want ook drugs is, uh, is slecht voor de vruchtbaarheid... Um, dat heeft ermee te maken dat drugs sowieso ook al, als je het gebruikt... is het sowieso al slecht voor je lichaam, net als het roken en het alcohol. Mm -hmm. Dus dat heeft ook weer invloed, dat gaat door op de zaadcellen en op de eicellen. Dus als je ooit drugs hebt uh, gebruikt, dan kan dat al schade hebben toegebracht. Ook al heb je dat in het verleden gebruikt. Is dat iets um, wat voor altijd blijft opgeslagen in het systeem? Of, of zit daar een soort verlooptijd op? Dat je zegt van, nou ja goed... Um, ik zeg maar wat, toen ik twintig was uh, toen heb ik een ja. beetje geëxperimenteerd ja. maar nu ben ik dertig en is dat, is dat dan uit je geschiedenis weg, zoals je dat bij een computer zou hebben? Um, ik denk niet dat het inderdaad zo'n lange looptijd heeft, behalve als je dus echt heel buitensporige drugs hebt gebruikt, dan, ja. kun dan kan dat uh, schade toebrengen. Bijvoorbeeld als je, vergelijkend voor alcohol, als je heel lange tijd alcohol gebruikt, dan kan dat ook neurologische schade hebben. Dat is permanent, uh, en, echt. Permanent, ja. Dus ook als je daarbij drugs gebruikt, dan kan dat die schade hebben. Ja, en dan is er natuurlijk wel verschil in, in de soorten drugs. Dus heroïne, dat is natuurlijk uh, ontzettend slecht. Is en, dat het uh, slechtste? Want dat is natuurlijk een van de meest. Ja. Nou ja, heftige drugs, als iemand daar verslaafd aan is, dan, dan zie je dat en dan merk je dat. En dat is ook meteen sociaal gezien. Zo, nou ja, veel echte heroïneverslaafden, die verliezen ook veel hun huis en hun tanden ja. bijvoorbeeld. Ja, is het ook echt zo dat heroïne dus het slechtst is voor je zaad of voor je eicellen? Ja, kijk, heroïne dat, dat valt onder zeg maar, de morfine uh, soorten, zijn dat. Ja. En uh, die zijn inderdaad uh, erg slecht bij uh, zeker bij, bij langdurig gebruik. En um, daarbij heb je ook, op het, stel dat je zwanger bent, op het kind zelf kans dat het kind verslaafd raakt daaraan en, en, en dat soort dingen. Dus dan kun je je voorstellen dat, dat het voor je vruchtbaarheid ook uh, niet veel uh, goeds doet. Oké, okay. ik Saskia, na alle don'ts wil ik dan toch even afsluiten met wat do's. Wat is goed voor je zaad en voor je eicellen? Wat moet je eten? Wat moet je drinken? Moet je hardlopen? Moet je op Bikram yoga? Wat moet je doen om je vruchtbaarheid te redden? Vraag ja. vooral voor mezelf. Ja. Nou, in principe is dat uh, eigenlijk wat, wat je als uh, normaal uh, normale mens ook doet. Gezond eten, gevarieerd eten, 30 minuten beweging per dag. Oh, nee, nee. En, uh, het standaard rijtje, wat, wat meestal iedereen wel weet... maar misschien niet de tijd ervoor heeft of uh, gemakzuchtig is om het niet te doen. En uh, vooral ook uh, op je gewicht letten. Dus dat je geen overgewicht, want dat beïnvloedt ook de, de, de vruchtbaarheid. Okay. En um, nou ja, goed bewegen, dat, dat hangt daar natuurlijk mee samen. 30 en... minuten per dag, zeg jij. Mag je onder die 30 minuten ook seks rekenen? Want dan zit het misschien wel goed. Ja, klopt. Oké, okay. okay. er is nog hoop voor mijn eicellen. Ja. Ik kan nog Absoluut. kinderen krijgen. Saskia, fijn dat we je even mochten bellen. Goeienacht. Ik gedaan. Goedenavond. niet alleen heeft ze een prachtige stem... maar ze heeft ook nog eens een vol balboekje... zoals we dat vroeger noemden. Want um, ik weet niet wat jij de 29ste gaat doen. Ochtweil van hele leuke dingen. Maar ik denk dat Josh Stone iets leukers gaat doen. Die is namelijk uitgenodigd op de uh, Royal Wedding... van Prins William en zijn Kate. Zij gaat daarbij zijn. Ik weet niet precies wat ze daar gaat doen. Ik weet niet of ze gaat zingen of weet ik veel wat. Maar ze is er in elk geval. En ze is ook in deze show. Je hoorde haar met haar super duper love... Um, ik heb mail. Ik heb hartstikke veel mail. Hoi Srijden, ik ben 26. Liset stuurt mij dit, hè. En het laatste discussie met mijn vriendinnen over kinderen en kinderen krijgen. Wij vroegen ons af hoe ver je kan gaan om kinderen te krijgen. Ook als je vriend bijvoorbeeld niet wil... of bijvoorbeeld als je lichamelijk niet zwanger raken. Ik ben heel benieuwd hoe jouw luisteraars hierover denken. Groetjes, Liset. Nou, Liset, top dat je deze mail stuurt. Ik ga toevallig straks bellen met Jan Kramer. Die gaat met mij bespreken... Um, wat er gebeurt als je je eicellen laat invriezen. Hoe werkt dat? Waarom doen mensen dat? En um, ja, is het iets voor jou? Dat weet ik niet, Lisa. Daar moet je nog even op wachten. Dat ga ik straks met Jan Kramer bespreken. Maar ik wil meteen ook even vragen aan de rest van de luisteraars. Um, hoe ver ga je? Of hoe ver kan je gaan? En ik zou het super tof vinden als er uh, een man of een vrouw of een jongen of een meisje belt, met een eigen ervaring... over hoe ver je dus kan gaan uh, met bijvoorbeeld IVF... of misschien wel bijzondere zwangerschaps- en vruchtbaarheidsrituelen. Het is natuurlijk per cultuur verschillend. Maar ik, nou, ik ben ook wel benieuwd, dus ik gooi die vraag uh, eventjes op. 0800 1121 als je wil inkoppen. Mailen mag ook naar lust.bnn.nl. Ik heb nog even een mailtje teruggekregen van terug... Nou, ik merk dat ik Belgische vrienden heb. Hè? Ik heb terug een mailtje gekregen. Ik heb nog weer even een mailtje gekregen van Bart. Bart zei eerder tegen mij in de mail van... Hey, de show is wel erg op vrouwen gericht. Uh, um, ik haak daardoor een beetje af. Dus toen zei ik, sorry Bart, dat is natuurlijk niet de bedoeling. Ik ga proberen wat mannenonderwerpen in de strijd te gooien. En ik heb wat mannelijke bellen gehad. Dus ik hoop dat daarmee de balans iets van hersteld is... En stuurt hij mij dus nadat ik dat had voorgelezen. Tja, lees je me nu voor? Nou ja, dan moet ik wel weer reageren. Ik moest door de show denken aan een lieve vriend van mij... die altijd een kind wilde, maar nooit de partner vond om dat mee te doen. Toen in ene vond hij haar wel en nu is hij ontzettend gelukkig. Een diepe kinderwens is niet slechts een vrouwending. Groetjes Bart. Nou, Bart, dank voor je tweede mail. Ik denk inderdaad dat een diepe kinderwens niet alleen iets is... wat echt bij vrouwen hoort. Ik wil man spreken. Met een diepe kinderwens. 0800 1121. 0800 1121. Over naar um, wat lokaal talent. Mag je dat zeggen? Dan klinkt het meteen zo klein. Maar ik bedoel natuurlijk, eigenlijk een fantastische singer-songwriter van Nederlandse bodem. Doodan. This town. My eyes to see what you see. The smoke cleared, it took my breath. Dan kom je dan wanhopige vraag de in. of er mannen willen bellen. met een onwijze, diepgewortelde kinderwens. krijg je iets heel anders. Goedenacht. Goedenacht. Hi, met wie heb ik het genoeg hè? Met John hè? Uh, met John. Ja, Hi, John. Ik wil een achternaam iets zeggen, want als je dat googelt, dan krijg je dat. En dat wil ik eigenlijk liever niet. Ik vind het een heel leuk programma. Nou, wat ik fijn om te ben horen. Ongeveer een half uur thuis. En ik hoorde uh, de, nou ja, laten we maar zeggen, uh, de kinderwens. Ja, daar hebben we het over. Onder andere, we hebben het over vruchtbaarheid. En dus ook die kinderwens. Ja, ja. Weet je wat ik het rare vind? Vertel. Um, uh, ik, ben, ik ben alleenstaand en uh, ik geloof niet dat ik een lelijke man ben. Maar ik heb wel veel vriendinnen gehad en die zijn later getrouwd. Die hebben kinderen gegeven. Soms ook tweelingen. En ik vond dat fantastisch. Dat, die tweelingen en die kinderen oh. vond je fantastisch? Nou, dat vond ik eigenlijk wel... Ja, dat vond ik geweldig. Dat is, dat is iets wat... Uh, ja. Ik ben even heel uh, benieuwd waar je naartoe gaat met dit verhaal. Ik zit op het puntje wat van mijn stoel. Wat zeg je? Ik zeg, ik ben even heel benieuwd waar je naartoe gaat met je verhaal. Ik zit op het puntje van mijn stoel. Want ben jij dan ook die man met die onwijze kinderwens? Nee, toch? Nee, want... Uh, uh, ik durf het haast niet op de maar ik zal het fatsoenlijk, fatsoenlijk tegen je zeggen. Kom uh, iedere man wil wel een vrouw, maar wil geen kinderen. Zeg jij nou dat elke man wel een vrouw wil, maar eigenlijk niet echt kinderen? Nou... Tenminste, dat geldt voor mij. Ik moet even lachen. Er wordt, dat, dat wordt geld, jouw achterban lacht. Ja. Jij hebt ontzettend veel vrouwen gekend en bemind, denk ik. Dat ja, ja ja maar, ja, ja. maar toch, voor het gedeelte waar dan dat met kinderen moest gebeuren, heb jij gedacht, nou, nee. Nou, weet je wat het is? Uh, uh, uh, uh, de vrouwen die ik ken, laat, laten ze zeggen, de echtparen die ik ken, ja? die hebben kinderen. En dat is fantastisch. En ik kan heel goed met die kinderen overweg. En dat is allemaal goed en zo. Maar dan niet voor jezelf. Waarom dan niet? Om. Ik ben leraar geweest. geweest. Ik, ik, ik ben nu 60. En ik ben daarmee gestopt. En dat soort dingen. En ik ben wel eens in de verleiding gebracht. Ja, maar oké, okay, maar ik begrijp nog niet. Ik wil straks over de verleiding horen. Ik begrijp nog niet precies hoe het bij jou werkt. Jij zegt, ik vind die kinderen fantastisch, maar niet voor mezelf. Waarom dan niet? Ik, uh, ik ben een dierenliefhebber. Ik heb een hond en ik heb een paar katten. En ik heb uh, uh, uh, uh, ook vriendinnen die uh, kinderloos zijn, laten we zo zeggen: uh, die eigenlijk wel kinderen hadden willen hebben, maar door uh, medische problemen dat. Oké, okay, maar John, ik, nou, moet, ja. ik onderbreek je eentje Omdat. Ja, ik snap jongens, het. Ik hou ook van honden. Eigenlijk niet erg, maar. Maar dat kan allemaal naast elkaar bestaan. Geef mij naast antwoord. Jij zegt kinderen zijn fantastisch. Vrouwen met kinderen zijn misschien ook wel fantastisch. Maar toch niet voor mij. Waarom niet? Uh, of weet je dat niet zo goed? Dat kan ook We he? hebben kinderen. Dus la, laten we heel ouderwets. Even misschien, zeggen: heel ouderwets. Uh, de, de familie blijft voortbestaan, maar niet door mij, denk nee. John, dank je wel. Dat kan ook een reden zijn, dat kan ook een overweging zijn. Als de familienaam eenmaal gewaarborgd is... doordat er een aantal broers dat hebben gefixt... dan uh, hoeft John dus niet uh, die kinderen te nemen... waar hij dan eigenlijk niet echt zoveel trek in heeft. Straks gaan we praten over ijcellen die je wel of niet kan invriezen. Dat is een beetje een trend geweest in Amerika. Hoe zit dat in Nederland? Dat gaan we doen met Jan Kramer. Maar ik heb een van mijn favoriete platen klaarstaan. Het was uh, het openingsnummer van een prachtige Amerikaanse serie... How to make it in America... waar geen tweede seizoen van wordt gemaakt. Dat uh, nieuwtje heeft mijn hart gebroken... Kijk op het internet, seizoen 1. Het is nooit uitgezonden in Nederland, maar het is hartstikke leuk... serie over twee jonge jongens met een grote Amerikaanse droom. Maar voor een grote Amerikaanse droom heb je natuurlijk ook... grote Amerikaanse doekhoes nodig, oftewel een zak met geld. I need a dollar. Inside the bottle. Maybe it's inside the bottle. I hate. een beetje een dilemma van de moderne vrouw. Aan de ene kant wil je carrière maken en toffe dingen doen en reizen en veel meemaken en je nog lang niet settelen. En aan de andere kant wil je graag toch ook een beetje een huisje, boompje en beestje leven. Lekker kindjes, lekker, lekker een tuintje, lekker op zondag brunch met de hele familie. En hoe combineer je die twee dingen? Want... Het is natuurlijk zo, de biologische klok, heb je vaker gehoord... dat het niet tot in de eeuwigheid dat je die keuze kan uitstellen. Ik hoor net van Wil Berghuis, de seksuoloog die ik sprak... dat ik met mijn 28 jaar en mijn kinderwens voor drie kinderen... en mijn grote wens voor een topcarrière eigenlijk al moet opschieten met die kinderen. Raakte ik een beetje van in paniek. Maar gelukkig was daar toen Jan Kramer. Jan, goedenacht. Goedenacht. Jan Kramer. jij bent de woordvoerder van de overkoepelende organisatie voor gynaecoloog. Er is een oplossing voor vrouwen zo ziek, of niet? Nou, voor een, voor een deel wel ja, er is een, uh, nu is het mogelijk om eicellen in te vriezen als je op, uh, op jongere leeftijd, zodat je ze op latere leeftijd zou kunnen gaan gebruiken. Maar het is wel een noodoplossing hoor, het is een noodhandschoen. Oké. Okay. Dat is wel een hele belangrijke kanttekening meteen, want het is uh, niet gezegd dat als je eicellen invoert dat je daarmee zwanger wordt, want je moet daarmee dan een IVF-behandeling ondergaan. Met alle uh, ja, kansen van dien. En die zijn niet uh, altijd even hoog. Hè. De kans om zwanger te worden bij een IVS-behandeling is zo 1 op 4 uh, per poging. Okay. En, en het is geen loltje om die ei-cellen te, te laten vriezen. Bij, bij mannen is het uh, invriezen van zaadcellen nou een fluitje van de cent. Dat heb je zo uh, gedaan. Je produceert zaad in het laboratorium en het wordt ingevoerd. Maar bij vrouwen, oh. ik wil straks van jou weten, Jan, hoe dat dan in zijn werk gaat en waarom dat ja, geen lolletjes is, is. Maar allereerst even, want jij, jij, jij vertelt daarover, jij bent daar natuurlijk de, eh, vaak en veel mee bezig. Maar ik denk eicellen invriezen. Eicellen invriezen. Wauw. Ja. Ik ja. weet dat ik ooit las in een, uh, in een column van een, een Nederlandse die in Amerika woonde. dat het een paar jaar terug een ontzettende trend was in Amerika. Want daar zijn natuurlijk die carrièrevrouwen, die willen er ook nog kinderen. Die konden toen hun eicellen laten invriezen. Maar wat, wat, ge wat gebeurt er dan precies? Nou, bij een, uh, als je als eicellen je e invriest, hè, dat, is, dat is best wel een lastig iets. Hè. Daarom dat het ook zo lang geduurd heeft voordat we dat kunnen. Want we kunnen een heleboel invriezen. Hè, zaadcellen noemde ik al, een heleboel andere weefsel kun je invriezen. Maar eicellen niet. En de eicellen, dat is, dat is de grootste cel van het menselijk lichaam bijna. En er zit heel veel water in. En als je die op de ouderwetse manier invriest, dan, dan, uh, ja, dan komen er allerlei vrieskristalletjes in. En dat is het nieuws van de laatste ja, vijf tot tien jaar, zeg maar. Dat we nu een methode hebben waarbij je dat vriezen heel erg snel doet. Laat het even zo. Ik ben, um, in één keer ben ik 33, dan ben ik al vijf jaar. Kom ik met mijn man binnen en ik zeg: Nou, de komende vier, vijf jaar ga ik eerst nog uh, de wereld veroveren met een tv-format. Maar ik wil graag mijn eisen laten invriezen. Wat gebeurt er dan? Ja, heel nou, Jip en Janneke achter. Dan, dan krijg je een gesprek met die, uh, met die arts uh, in een van die centra die dat aanbiedt. En die actie gaat je uitleggen wat het allemaal precies betekent. En, uh, en het, dus, dus het is een, een behandeling. Die, uh, ja, die, De stap uit die je moet doen zijn uh, de, het luisteren naar die voorlichting. Uh, stimulatie, een punctie, een contact tekenen. En, niet in de laatste plaats, waarschijnlijk zou je ook moeten betalen. Ja, want dat wilde ik je vragen. Is deze ingreep duur? Het is geen ingreep, maar is deze, is deze behandeling o, duur? Ja, ja, ik denk dat het, uh, het, het is, uh, best duur is. Je betaalt, uh, denk ik, je weet niet hoe vaak je dit soort dingen moet doen. Misschien moet je het wel uh, één, twee, drie keer doen... om er voldoende eitjes in gevoerd te krijgen. Dat hangt nog een beetje af van hoeveel eitjes je, je, je, je maakt als vrouw. Hè. Hoe ouder je bent, hoe minder eitjes je gaat maken. En uh, de, de prijs is ongeveer rond de, rond de 3000 euro, Zo. denk ik, hangt een beetje af. Twee tot 5.000 euro, ik geloof dat het buitenland misschien nog wat duurder is. Ik weet je af van welke hoeveelheid hormonen je moet gebruiken en dat soort zaken. En het tarief van het, uh, van het centrum. En het land maar rond de waar je 3000 dit... euro kunnen we als, uh, als beeld. Ja. Stel je voor, je bent die nou ja, bijna moedige vrouw, die dat dan toch wil doen. Op het moment dat zo'n ijs zou is ingevroren, hoe lang is die dan houdbaar? Ja, uh, langer dan jij en ik houdbaar zijn, denk ik. Oh. Uh, in wezen is die uh, de, de, de, in al die contracten staat dat ook uh, de eicellen vernietigd of gedoneerd gaan worden. op het moment dat je komt te overlijden. Uh, dus uh, er, eigenlijk zijn er geen biologische grenzen aan voorlopig. Oh, wow. dus Op den de duur misschien wel. Hè? De ervaring is nu. Uh, duurt nog maar beperkt, maar er zijn theoretisch ook geen echte reden om aan te nemen dat die kwaliteit achteruit rolt uh, als je het langer in je laat. Wauw. Het heeft ja. in één keer een heel futuristisch uh, einde, dit gesprek. Ja, vind je? Ja, want ja, ik vind het in één keer nu wel spannend dat ver na mijn ja. dood kan ik nog een kind krijgen. Dat vind ik heel, dat vind ah. heel, heel, heel 2011 sci-fi-achtig. Ja, ja, ja. Maar daar uh, zijn dus dan ook weer de juridische regels voor en de afspraken ja. die je daarover maakt die dat misschien... Uh, de nee, dat is natuurlijk. Maar blenderen. in theorie. Ik krijg meteen een soort een, een idee voor een plot van een film. Ik, ga, ik, moet, ik moet je ophangen, Jan. Oh. Ik moet uh, Reinhard Oenemans bellen. Oké, okay, nou. <laughs> voor die film dan? die ik ga pitchen. Ja, doe ik, Heel Jan. Dood. Hey, okay. dankjewel. Goeienacht. As we see it here, it hurts me so.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 don't care. Nedelzester hoorde je van Ben Lankosol. Als er dan mensen in je omgeving zijn die te kampen hebben met vruchtbaarheidsproblemen... dan kan je van alles doen. Je kan hun verhalen aanhoren, je kan ze bemoedigende woorden um, ja, toespreken. Je kan ze allerlei tips geven over uh, wat dan voor jou heeft gewerkt. Je kan vruchtbaarheidsrituelen op hun dak gooien. Of je kan, en dat deed Jeffrey, zaad doneren. Jeffrey, goeiedag. Hey, goeiedag. Hi. Jeffrey, jij hebt uh, je zaad gedoneerd aan een bevriend lesbisch stel. Ja, dat klopt, ja. Wat, wat, alle is wat een topverhaal. Vertel. Ik ben echt benieuwd. Ja, nou, ik, uh, ik, ik ken dus... Uh, nou, een, een van die meiden Kende ik, ken ik dus van vroeger, maar die heb ik heel lang niet gezien. En... Uh, nou op een gegeven moment uh, word ik op mijn werk, word ik... Uh, ik zegt een collega van van, ja, uh, die, die is al een paar keer voor je geweest. En ze wil, wil je eigenlijk spreken, leuke meid. En, uh, dus ik zeg van, uh, ja, leuke meid, ze zegt niks denken. Die is gewoon lesbisch hoor. Oh, oh, oh. Nou, dus op een gegeven moment kwam ik haar tegen. Dus ik zeg van, nou, ik zeg, ik word, uh, dat je me hebt geprobeerd te uh, bereiken. Ze dus zegt, ja, ja, inderdaad, ik wil je eigenlijk... Uh, ja, Een keer met je praten, nou, goed afgesproken, we hebben gebeld. Dus ze zegt: Van uh, ja, ik heb een hele rare vraag aan je. En uh, ja, misschien, misschien vind je het dan moet je maar ophangen, moet je het maar zeggen. Dus ze zegt: Maar uh, ja, zoals je weet ben ik getrouwd met uh, mijn vrouw. En uh, ja, we kunnen natuurlijk samen geen kinderen krijgen. Nou, toen voelde ik hem al aankomen, natuurlijk. Ja. Ze zegt van, maar uh, ja, het is zo'n gedoe en geregel. En als je uh, naar de sperma gaat, dan moet je allerlei dingen invullen. En dan moet je testen doen. En ze zegt, en. Uh, maar hoe vroeg ja, ze net uiteindelijk? Ik, ik, ik, Jeffrey, ze ze zegt, ik, zag, ik zag jou in het winkelcentrum. En ze, ze, ze zegt van, ik ga jou gewoon vragen. Dus ze zegt, mijn vraag is eigenlijk: wil jij zwaar doneren? <laughs> dus en uh, hoe ja, reageer ik, jij dan? Sorry? Oké, okay, dan krijg je dat. Dat is best wel een bizar telefoontje. Hoe reageer je dan? Nou, dan ben je eerst even tien tellen stil. Dan ga je heel goed nadenken. En dan is ik zeg tegen haar van... nou, ik vind het eigenlijk helemaal geen rare vraag. Want ik bedoel, dat soort dingen hoor je wel vaker natuurlijk. Mm. Ik zeg alleen... Ja, ik, ik, kijk, ik wil daar heel goed over nadenken. Ik ben nu vrij gezellig. En, uh, maar ja, uh, hoe gaat het zijn als ik in de toekomst een partner krijg? Ja. En, en, en, en hoe ga ik het die vertellen en hoe gaat die reageren? Dus dat wil ik goed. Jeff, dus ik, ik heb... onderbreek je even één tel, want het nieuws ja. komt eraan. Maar ik wil het tweede deel van jouw verhaal heel graag horen. Um, jij hebt daarover nagedacht. Ik wil weten wat er vervolgens gebeurt en ik wil vooral weten. Wat, wat de situatie nu is. Hebben zij dat kind gekregen? En, oh mijn god, dat is dan eigenlijk jouw kind. En hoe werkt dat? En mag je die zien en la? Dat wil ik allemaal weten. Blijf hangen. Na het nieuws gaan we erover verder praten, als jij het toch goed vindt. Nee zeggen of zwijgen is instemmen, eigenlijk. Na het nieuws uh, praten we verder met Jeffrey over zijn uh, heldendaad. Ik denk dat we dat wel mogen zeggen. Maar nu eerst uh, een overzicht van wat de wereld echt bezighoudt. Bij het nieuws. Lust. Die. N. N.